Dames en zusters, goedemorgen. Nogmaals, shalom. Ik zou met u vanmorgen willen kijken en nadenken over een gelijkenis. gelijkenis van de tien maagden in uh, Matthäus 25. Ik wacht nog even met die te lezen. Ik geef eerst even een, een paar inleidende opmerkingen. Toen ik eenmaal de besluit had genomen om deze gelijkenis te gaan bestuderen en erover te spreken, toen ben ik uiteraard begonnen met erover te lezen en ik praat erover met deze en gene, niet zo vaak, maar het gebeurt al wel eens. En nou ja, zoals het met heel veel uh, bijbelteksten gaat, en zeker met gelijkenissen, dan start je op een uh, een veelheid van uitleggingen bij deze gelijkenis. Op zich uh, is dat ook weer niet zo bijzonder en uh, ook niet erg, want dat zorgt voor kleur en, uh, en meerzijdigheid. Ik herinner me een, een, een preek over deze gelijkenis uit mijn, nou, niet uit mijn jeugd, maar toch al van vele jaren geleden. Uh, een preek van een gerenommeerd predikant, die ik altijd ben blijven hoogachten. En hij preekte hierover en de conclusie was, uh, nou, 50% van het kerkvolk dat is behouden, dat zal behouden worden, en 50% niet. Nou, dat was een les voor de mensen in de dienst. Deze man was een begaafd en een ook heel gunnend prediker. Die zijn toehoorders met liefde uh, wees op de betekenis van Yeshua's woorden in dit verhaal en die met zijn preek de gemeente dringend opriep om de bruiloft niet te missen vanwege een tekort aan olie. Nou, wat zou daarmee mis kunnen zijn? Of die gelijkenis uh, uit zijn Joodse context was gepeld, dat kan ik me niet meer herinneren, maar over het algemeen was dat wel zo en eigenlijk is dat nog steeds zo, is mijn indruk en zelfs ook mijn ervaring. Met de meeste teksten, met alle teksten, wordt gelijk naar de gemeente gegaan. En uitsluitend op haar werd en wordt het woord betrokken en de toepassing gemaakt. Maar na het lezen van best een aantal uitleggingen, moet ik concluderen dat, zoals altijd, maar zeker ook hier, grote voorzichtigheid geboden is. Als het in deze gelijkenis over waakzaamheid gaat, dan hebben we gelijke thema te pakken. Waakzaamheid, met het oog op de komst van de Zoon des Mensen, dan geldt dat. Nou ja, ik wil niet zeggen in niet mindere mate, maar er ook heel sterk voor de interpretatie ervan. Mijn ervaring is geworden dat deze gelijkenis, die op het eerste gezicht eenvoudig en helder overkomt, bij het overdenken en bestuderen steeds ingewikkelder wordt. Dat is misschien altijd wel zo met gelijkenissen. En de vraag is, ligt dat dan de gelijkenis zelf of ligt dat aan de uitleggen? Misschien aan, aan alle twee wel. Een gelijkenis is een gelijkenis. Er worden dingen met elkaar vergeleken. Een bepaalde situatie wordt aan de hand van een beeld, een voorbeeld, geïllustreerd. En illustreren is niet hetzelfde als uitleggen. Het is namelijk niet zo dat, we, dat je daarna, ik heb het dus over deze gelijkenis nu geen vragen meer overblijven. En ook die overblijvende vragen kunnen op hun beurt... weer op verschillende manieren worden beantwoord. Ook dat is op zichzelf niet erg. Maar het wordt wel lastig als uitleggers met dezelfde vraag... totaal, en soms ook nog met hoofdthema's... totaal verschillende kanten uitgaan. Het is dus heel duidelijk... Geen uh, vergelijking met twee of drie onbekenden uit de wiskunde... waar je een bepaalde uh, methode op kunt zetten... en dan uh, ja, het probleem op kunt lossen. Nou, voordat uh, ik de gelijkenis lees... Uh, geef ik daar twee voorbeelden van... van, van diametrale uh, visies op bepaalde dingen... die niet onbelangrijk zijn in, uh, in zo'n verhaal, in zo'n gelijkenis. Uh, er zijn uitleggers die, die zeggen... Dat deze gelijkenis ons leert dat je in het Koninkrijk van God voor de gesloten deur kunt komen te staan. Je bent te laat, je wordt niet meer binnengelaten. En dat is dan definitief. Wat tegenover stellen anderen dat het je, je helemaal niet gaat om behouden te worden of verloren gaan. En ze tonen dat met meer dan tienvoudig aan. Daar ga ik nu verder niet op in. Ik geef een ander voorbeeld. Met de olie in de lampen wordt volgens de ene uitleger de heilige geest bedoeld. Ja, dat ligt voor de hand, denk ik. Nee, zegt de ander, die wordt hier niet bedoeld. Want de heilige geest die kun je niet kopen. Die ene maakte zij tegen die ander, ga maar kopen. Weet je? Dus ja, dat kan de heilige geest niet zijn. Ja. Oké. Okay. Uh, weer een ander, de heilige zalfolie waarmee de hoge priester en de koningen werden gezalfd, het huis van Juda... Uh, nou, ...die was het beeld van de heilige geest. Maar het gaat hier niet over heilige zalfolie... ...het gaat hier over gewone olie... ...waarmee je menoren aansteekt of wat dan ook. En die olie is beslist geen beeld van de heilige geest. Nou. Een andere vraag waar je ook op stuit... ...en waar ook heel verschillende antwoorden op worden gegeven... ...is deze. Als deze gelijkenis een illustratie is bij de grote verdrukking in de eindtijd, en ik denk dat dit dat duidelijk is, wie zijn het dan die daar moeten? Ja, ik, ik moet even uitleggen, deze gelijkenis, hoofdstuk 25 van Matthäus begint met deze gelijkenis. Maar je kunt die niet apart lezen. het hele hoofdstuk daar, vooraf 24 gaat daarover, en nou goed, het begint wel een nieuw hoofdstuk bij 25, maar het is gewoon... Het loopt gewoon door, ook wat daarna allemaal komt. Dus dat moet je wel even begrijpen. Uh, dat zeg ik daar trouwens nog wel een keer. Als die dus een, een, een illustratie is... bij de grote verdrukking... Nou, wie, wie, voor wie is dat dan? Is dat, is dat alleen voor, uh, voor de joden, voor het volk Israël? Of zijn dat alle gelovigen in de Messias? Hm? Iedereen die dus op die edele olijf is geënt? Shoa, die refereert in... Matthäus 24, aan Daniel. He? Aan Daniel is geopenbaard wat hem en zijn volk, zijn stad, zal overkomen. En hij spreekt dan, Yeshua, over de grote verdrukking, als over een lokaal gebeuren. Laten zij, die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Elders wordt over de grote verdrukking, als over Jacobs benauwdheid gesproken, niet over Israëls benauwdheid. Nou, zo zijn er nog wel meer kanttekeningen te maken. Maar laten we nou maar eens beginnen met deze parabel, deze gelijkenis, aandachtig te lezen. En tot zover zijn het alleen nog maar wat opmerkingen vooraf geweest. Uh, ik, ik lees je voor de NBG-vertaling. En daar uh, maakt niet veel verschil. Maakt wel verschil, maar niet veel verschil met de Statenvertaling of de herziene Statenvertaling. Dan dan begint hij met dam, zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs, want de dwazen namen haar lampen mee, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en sliepen in, en midden in de nacht klonk een geroep, bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijze, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordde en zeiden: nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom... En die gereed waren, die gingen met hem de bruiloftzaal binnen en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden, heer, heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag, nog het uur. De begrijpen begint met dan, of als dan, hm? dat geeft antwoord op de vraag wanneer. Nou, dit woordje dan, dat verbindt wat er nu komt met wat eraan vooraf ging. Dat zei ik eigenlijk net al. Dat is hoofdstuk 24. En heel dat hoofdstuk 24 van 51 versen gaat over de eindtijd... vlak voor de wederkomst van de zoon des mensen. Over de tekenen, over de grote verdrukking, de uitspruitende vijgenboom... En het hoofdstuk dat sluit af met een aansporing tot waakzaamheid. En in het midden van deze olijfbergrede, kan je zeggen ook wel de tweede bergrede genoemd, zegt Yeshua hoe die wederkomst zelf zal zijn. Hij zegt hoe het dan op aarde zal toegaan. En hij vergelijkt die tijd met de dagen van Noach, toen de mensen er geen erg in hadden, zo staat het er letterlijk, ze hadden er geen erg in, dat Noach in de ark ging en ze door de zondvloed allen omkwamen. En daar gaat hij op door. 16 versen lang vermaandt hij met het geven van voorbeelden en vergelijkingen om waakzaam te zijn en trouw. En wie dat niet is, op die is een vreselijke boodschap van toepassing. En daarbovenop, op die hele reden, komt er nog een drietal gelijkenissen, in hoofdstuk 25, waar onze gelijkenis mee begint. Gevolgd en afgesloten met de criteria die in het laatste oordeel zullen gelden. We horen Jezus, Yeshua, spreken over vluchten, over overgeleverd, gehaat en gedood worden over misleiding en wetteloosheid, over verduistering van de zon en de maan, over sterren die van de hemel vallen, over aangenomen en achtergelaten worden, over in stukken gehakt worden, en over gejammer en tandige Het is dat die dagen nog ingekort zullen worden. Dat hoorden we net ook nog in het gebed. Want anders zouden zelfs de uitverkonen niet behouden worden. Dat is wel zo'n zware tijd. Dat die eigenlijk niet om door te komen is. En dat wordt met zoveel woorden ook gezegd. Het komt op volharding aan. Tot het uiterste en laatste. Ja en, en dan nog. Het wordt voortijdig afgebroken. Anders zou er helemaal geen doorkomen aan zijn. Het is als met een zwangere vrouw. Dat voorbeeld moest ik denken, die weet dat de geboorte van haar kind met vreselijke pijnige paard gaat. Zo erg dat ze vreest dat ze er niet doorheen komt. Maar ze weet dat ze er niet omheen kan. Er is geen andere weg. En soms duurt het zo lang dat ze helemaal uitgeput raakt en de kracht om te baren haar dreigt te verlaten. En dan kan het gebeuren dat op zo'n moment de verloskundige of de arts komt... En haar moed inspreekt. En die zegt: Nog even, mevrouw, het komt goed. Nog even doorzetten en dan is het kindje er. En terwijl hij of zij met haar meezucht. en de vrouw aan haar kindje denkt. brengt zij in de laatste wee. met alle kracht die er nog in haar gepijnde lichaam over is. het kindje ter wereld. Het wonder. Pijn en het lijden zijn voorbij en hebben plaatsgemaakt voor een diepe vreugde over het nieuwe leven. Als je de Bijbel recht wil doen, dan kun je natuurlijk niet over deze hoofdstukken heen stappen. Dan zouden we a priori al dwazen zijn. Wat ik al zei, de gelijkenis maakt deel uit van drie. En deze van de tien maagden, dus als eerste, dan die van de talenten. En als derde die van de schapen en de bokken. En als je de vergelijking uit het vorige hoofdstuk erbij neemt, ook bij telt. Waar ligt precies de grens? Wat is nog een vergelijking? Wat is nog een voorbeeld? Wat niet meer? Goed, dan, dan zou het er nog meer zijn. Maar ze maken allemaal deel uit van dezelfde uitgebreide redenvoering. En ze komen dus duidelijk niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat de hele reden aan vooraf. Nou, inhoudelijk heb ik eigenlijk nog weinig erover gezegd. Wel over de context ervan, wat gebeurt er allemaal omheen, wat is de aanloop en ook in dit geval wat volgt daarop. Want de lijn, het is één lijn, die wordt gewoon doorgetrokken. Nou, uit die context kunnen we natuurlijk een heleboel opmaken, zoals altijd, en van leren. Of op die manier niet meer te zoeken naar het hoofdthema, want dat wordt duidelijk aangegeven. Daar kan helemaal geen misverstand over bestaan, of details wel, die zijn er dan ook in overvloed. Het sleutelwoord is in beide hoofdstukken en in die gelijkenissen hetzelfde. Waakzaamheid. Hm? Die woorden zijn we wel een paar keer tegengekomen. En het is niet zo dat in hoofdstuk 25 met die gelijkenis weer een ander thema komt. Het is gewoon één doorgaande lijn. Hetzelfde onderwerp. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden... welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. Als dan zal in, in, in, uh, in Matthäus 13 staan er een aantal gelijkenissen, 7 of 8 misschien wel. En daar staat het koninkrijk der hemelen is gelijk. Dat staat, dat, dat staat hier niet. Hè? In, in Matthäus 13 die gelijkenis, het koninkrijk der hemelen is gelijk. Dat, dat bedoelt die Shua mee te zeggen dat vanaf zijn opstanding of hemelvaart... Is nou misschien nog beter, tot zijn wederkomst, nou, zal het zo toegaan. Hè? Terwijl in de periode dat het koninkrijk nog, nog verborgen is. Want de dagen van verborgenheid die zijn, pas, ja, die zijn pas beëindigd als, als, het, als het komt, in zijn volheid. Maar in Matthäus 25 hier, onze gelijkheid staat, als dan zal het koninkrijk der helemaal zijn gelijk aan. En waar, daarmee wordt de, de gelijkenis dus duidelijk naar de toekomst verschoven. Die anderen ook in dit rijtje. Ze spreken dus over de toekomst. Over de tijd van de grote verdrukking vlak voor de wederkomst... en het aanbreken van de duizend jaren van vrede. Nou, het koninkrijk dat nog steeds verborgen is... Hoezo? Ja, het is in de hemel, daar wordt het bewaard... dat staat op doorbreken... En op dat moment dat dat gebeurt, of in die periode kun je ook zeggen... zal het gaan zoals het in de gelijkenis gaat met de tien maagden... die hun lampen namen en de bruidegom tegemoet gingen. Iets over het woord maagden. Ik denk in de meeste vertalingen staat meisjes. Er staat ook in de herziende statenvertaling... maar niet in de vertaling die eerder las, het stond maagden... Daar moet ik iets van zeggen. In het moderne Nederlands kan je die woorden niet zomaar door elkaar gebruiken. Dat doen wij niet. We gebruiken maagden en meisjes gebruiken we niet door elkaar. Want bij maagden, dat bedoelen we, daar gaat het om kuisheid, om eerbaarheid, reinheid. Terwijl bij het woord meisjes, die kunnen dat ook al zijn, maar dat woord gebruiken we niet om dat aan te duiden. Op verschillende plaatsen in de Bijbel worden de uitverkorenen ook vergeleken met maagden. En daar wordt een onbesmette staat bedoeld. En dan vallen daar zelfs mannen onder. Eh, maar om, omdat er in deze gelijkenis geen, helemaal geen aanknopingspunt is... voor de exclusiviteit van die zuivere maagdelijkheid... Ja, ligt een keuze voor meisjes voor de hand. Want in ons spraakgebruik spreken we over vrouwen... In die functie die ze in die gelijkenis hebben. Nou, over bruidsmeisjes. Gewoon over bruidsmeisjes. En als je maagden zou gebruiken. Dus om die bijzondere status aan te geven. Ja, dan vormen die tien toch een ander gezelschap. dan zoals ze hier worden voorgesteld. Namelijk als bruidsmeisjes, volgens mij. Voor zover ik kan beoordelen of we gelezen heb. is die vertaling gewoon helemaal verantwoord. Bruidsmeisjes dus. Nou, in het begin gaf ik al aan dat deze gelijkenis veel vragen oproept, vooral wanneer je probeert alle details te duiden. Maar er zijn ook kernwoorden die hier tegengesteld uitgelegd worden. Hm? Wanneer je alles wilt uitpluizen, en daar staat je heel vaak op, vind ik, voor ik ervaring mee op heb gedaan bij gelijkenissen, als je alles wilt exegetiseren in een, in een gelijkenis, dan kun je hem forceren. Een forceren gelijkenis. Dan zit je met ja, een sleutel waarvan je denkt dat die past. Hij gaat wel in de sleutelgat, maar je krijgt de slot toch niet open. Hoe je ook probeert en wringt. In een, in een gelijkenis niet te maken met een leerstelling of een tekst, maar je hebt te maken met een verhaal. Een vergelijking met een strekking, een heel diepe betekenis. Want wat zit er nu onder en achter de woorden van Yeshua? Wees dan waakzaam. Hoe leg je dat uit, hoe krijg je dat handen en voeten voor die tijd, voor nu? Hm? Hoe weet je dat je echt waakzaam bent? Hm? Nou, je moet wijs zijn. Dat is het eerste wat er gezegd wordt. Je moet wijs zijn en niet dwaas. Dat is gelijk de scheiding al aan het begin, 50-50. Ja? En die woorden die brengen ons eigenlijk onmiddellijk bij het slot van de eerste bergreden van Yeshua. Wat daar gezegd wordt over die twee bouwers. Horen en doen. En horen en niet doen. Als je een huis bouwt, zonder fundament... dan zie je dat huis na korte of lange tijd in elkaar storten. En dat is enorm triest. Als je ziet dat wat je met zoveel inspanning voor elkaar hebt gekregen, dat dat een ruïne wordt. Dat je moet constateren dat je het verkeerd hebt aangepakt. Dat het mislukt is. En nu door eigen schuld met de brokken zit. Ja, in het begin kun je nog een beetje stukken en stutten en camoufleren en dichtsmeren. Maar op een gegeven moment houdt dat ook op. En zul je de mislukking voor je rekening moeten nemen. Zo kun je bezig zijn, zegt Yeshua. En niemand beter dan hij zal geweten hebben waarover hij het had. Hoeveel van die bouwers zouden er onder zijn gehoor geweest zijn? Aan het eind van de tijd zal het niet anders zijn, zegt hij. En nu zijn wij de hoorders. Wel een ander beeld. Geen bouwerij, maar een trouwerij. Ook niet maar een bruiloft... Maar dubbele hoofd. En wat missen die vijf? Nou, dat ligt er eigenlijk al dik bovenop. En je kunt het niet concreter zeggen dan met deze woorden. Gehoorzaamheid. Dat is onmiddellijk verbonden met die waakzaamheid, gehoorzaamheid. Wat er in de Torah, wat God in zijn woord heeft gezegd. Ja, en daarmee verbonden. Maatregelen nemen. Dat gaat hand in hand, daar kan je nauwelijks een scheiding tussen leggen tussen die twee. Het is hetzelfde als horen en doen. En dat hadden zij niet gedaan, de dwaze meisjes. En dat leidde tot een radicale afwijzing. Ze hadden geen olie of geen reserveolie. En dus kregen ze hun lampen niet aan. Ja, misschien kregen ze wel aan, We zaten onze lampen doven. Dat was het tekort. Klaar. Ik geef je een voorbeeld. Je schrikt wakker. Midden in de nacht. Pikdonker. Je ziet geen hand voor ogen. Wat ben ik? Wat is er gebeurd? Je hoort buiten gepraat. Stikdonker. Oh, stroomuitval. Je moet nog ergens een olielamp hebben. Dat is waar, ja. Voor zulke soort situaties. Maar waar is die? Een zaklamp. Ja, maar die batterij die zit er al zo lang in. Wat dom. Wat dom en onverantwoord. Dat die dingen niet in orde gemaakt zijn. Voor het geval dat. Ik heb het al een paar keer willen doen. Maar ja, die kans op uitval is maar klein. En zo ging het eigenlijk van uitstel tot uitstel. Ja, nu zit je in donker, nu is het te laat. Niet op precies deze manier ging het in de gelijkenis. En zal het dus bij Jezus wederkomst ook niet zijn. Maar wat ik hiermee aan wil geven is dit. Hoe gemakkelijk versloffen wij dingen die ons op een gegeven moment heel veel nadigheid kunnen bezorgen. Ach, het komt wel. Dat loopt zo'n vaart niet. We hebben de tijd, nou ja, nu komt het niet uit. Andere dingen aan mijn hoofd, we hebben altijd andere dingen aan ons hoofd. Ik weet het wel, maar nu niet. Het is een zwak voorbeeld. Maar goed. Voorstel om te delen. Delen jullie met ons. Het was onuitvoerbaar. Ja, waarom eigenlijk? Delen met de anderen, dat hoort toch helemaal bij de gehoorzaamheid aan de Torah. Wat moet je daar nou op zeggen? Misschien dit. Je moet de waarheid kopen van tevoren en niet verkopen. Dus. Misschien, ik weet het niet. Maar in ieder geval is het zo, het gaat hier niet om wat de een wel heeft gekregen en de ander niet. Maar het gaat erom wat ieder met het gekregen met Gods Torah, denk ik, doet en heeft gedaan. Dat gammele huis, waar ik het net over had, dat kan maar niet van het ene moment op het andere moment even opgeknapt worden. Dat fundament dat moet van tevoren gelegd zijn. En als het ontbroken heeft en het huis ondanks dat toch nog aardig overeind is gebleven, dan stort het nu alsnog voorgoed in elkaar. De Torah, een beetje een abstract voorbeeld, maar goed, het maakt wel eens duidelijk, de Torah, die kun je niet in tweeën scheuren. Dat is even onmogelijk als dat die moeder in de tijd van Salomo kon instemmen, dat haar kindje gedood zou worden... ...en zij zich met de helft tevreden zou moeten stellen. Het gaat niet om het ontbreken van een voorwerp of een ding... ...maar het gaat om een gebrek aan voedsel. En wat is dat voedsel? Dat voedsel, dat is de kennis van het woord van God... ...als een Torah en dat geeft licht. Het ontbreken van olie is als de man zonder bruiloftskleed in de bruiloftzaal... En dat dat staat dan voor rechtvaardige daden van de heiligen... waar het in het slot van hoofdstuk 25 ook over gaat. Ik heb nog een voorbeeld. Mijn vrouw en ik gaan van tijd tot tijd met de trein naar Zwolle. Een van onze dochters woont daar in de buurt. En dan gaan we met de fiets naar het station. En in de namiddag of avond komen we weer terug. Nou, het was na de zomer, in oktober... We zaten in de trein en mijn vrouw zegt tegen mij, joh, het wordt al donker en we hebben geen licht op de fiets. Nou, daar hadden we inderdaad helemaal niet meer aan gedacht, ook niet naar gekeken, aan die lange zomer. Gewoon vergeten. hadden ja. nou, het ook al zo lang niet meer nodig gehad, het overviel ons. vergeeflijk, menselijk. Niemand iets snapt zeker. Toen we het station kwamen was de duisternis inderdaad ingevallen. Ik pakte onze fietsen, mijn vrouw kreeg de koplamp nog aan... en ik met een paar klappen achterop deed het ook nog. Zij voorop, ik er achteraan. een manier van delen... waar we bij een eventuele aanhouding natuurlijk niet meer weggekomen zouden zijn. Maar goed, we zijn veilig thuisgekomen, we zijn niet verdwaald... en ook al hadden we helemaal geen licht gehad... Dat ligt, dat was er van alle kanten. Dus vergelijkingen gaan nooit helemaal op, dat weet ik hier ook helemaal niet. Maar het verraderlijk is misschien wel dat het zo onschuldig lijkt wat er gebeurt. Hoe kan dat nou? Dat we daar helemaal niet aan gedacht hadden. Ja, je kunt je om glimlachen omdat je het zo herkent. Oké, okay, snap het allemaal. En ik weet het, op een gegeven moment is die stroomstoring weer opgeheven... en had het licht vanzelf weer aan, tot nu toe. En rijden zonder licht kan een boete opleveren waar je onterecht over op kunt vinden... maar daar kom je ook overheen. Maar in het ergste geval kan het onnozele lampje fataal zijn. Dat kan dodelijke gevolgen hebben, al is het honderd keer zonder opzet. En dan ligt het niet aan een ander... Maar dan ligt het aan je eigen nalatigheid. En is het dus door je eigen schuld, hoe goed iedereen het ook snapt. Daar heb je dan helemaal niks aan. Ja, hoe onschuldig zijn deze voorbeelden eigenlijk? Ze spiegelen in ieder geval iets heel ernstigs af. En laten zien hoe gemakkelijk nalatigheid bij ons binnensluipt. Op allerlei manieren worden wij afgeleid en misleid in beslag genomen, zodat we onze geestelijke zaken niet op orde hebben. We gaan naar andere voorbeelden van ongehoorzaamheid, nalatigheid, niet-waakzaamheid. Want dat is wat er bedoeld wordt. Niet-waakzaam zijn is niet letten op het woord. Ongehoorzaam zijn aan het woord. Yeshua refereert aan de tijd van Noach. Hij noemt vervolgens de twee die op de akker aan het werk zijn. En de twee die aan het malen zijn, vrouwen waarschijnlijk. In beide gevallen wordt de een aangenomen en de ander achtergelaten. Wat is ja, aangenomen en achtergelaten? De gangbare uitleg bij deze voorbeelden is dat degenen die meegenomen of aangenomen worden, dat zijn de volgelingen van Yeshua. En degenen die achtergelaten worden, die zijn dat niet. Dat is de gangbare uitleg, nou, dat dacht ik ook. Zij die meegenomen of weggevoerd worden, anders vertaald... die gaan dan in die uitleg Jeshua tegemoet... in de lucht bij zijn terugkomst. 1 Thessalonians 4. Maar op die manier worden deze versen dus uitgelegd... door voorstanders ook van de opnameleer. Nou, maar de context van, van deze passage die wijst in een heel andere richting. En zeker als je deze uh, vergelijkt met de passage uit Lukas 17. In Matthäus 24 vergelijkt Yeshua de generatie van Noach... en de generatie die getuige zal zijn van zijn terugkeer met elkaar... Wanneer hij terugkomt, zal dat zijn om de oordeelsdag aan te kondigen. En die dag, die wordt dus vergeleken met de zondvloed. En terwijl Noach nog aan het bouwen was... predikte hij Gods gerechtigheid... en waarschuwde hij zijn generatie voor de naderende ondergang. Hebreeën 11 wijst daarop. Maar de mensen gingen door met het alledaagse leven... Elke dag ging de zon weer op, er gebeurt toch niks. Yeshua zegt ons dat de generatie die zal leven, als hij terugkomt, de waarschuwingen voor de nadere gebeurtenis, naderende gebeurtenis, in de wind zal slaan, net zoals in Noach's tijd. Ja. Het leven zal gewoon doorgaan, tot de ramp toeslaat. En het is in deze context, goed leest, dat hij spreekt over degenen die weggevoerd en over degenen die achtergelaten worden. Net zoals de vloed kwam en mensen wegvoerden om geoordeeld te worden, zo verwijst Matthäus 24, hier het voorbeeld naar mensen die worden weggevoerd om geoordeeld te worden. Dus degenen die hier weggevoerd worden, die worden niet opgenomen. Dus en dat wordt nog duidelijker als we kijken naar de parallelpassage in Lucas 17. Want daar stellen de discipelen een vraag betreffende degenen die weggevoerd worden. Meester, waarheen? En dan, dan zegt hij, waar het lijk is. Daar zullen zich ook de gieren verzamelen. Met andere woorden, de lijken van hen die weggevoerd zijn, zullen voedsel zijn voor de aasetende vogels zoals de raaf, die door Noach uit de ark werd losgelaten. En daarvoor kun je een bevestiging vinden in openbaring 19, daar wordt namelijk gezegd dat de vogels zich verzamelen voor de grote maaltijd die door God wordt aangericht zodat zij zich te goed kunnen doen aan de lijken van degenen die door de Messias verslagen worden wanneer Hij terugkomt. En deze macabere passage wordt afgesloten met deze woorden: alle vogels aten zich vol aan hun vlees. Degenen die achtergelaten worden in Matthäus 24 zijn dus de rechtvaardigen. Ze worden wijs genoemd. Ze kunnen vergeleken worden met Noach en zijn zeven gezinsleden die de zondvloed overleefden. En Yeshua dringt er bij herhaling op aan dat wij met grote waakzaamheid moeten uitzien naar zijn terugkomst. Waarom ik hier zo uitgebreid op inga, dat is omdat Yeshua zelf... ...met zo duidelijke voorbeelden al aangeeft wie bij zijn wederkomst de boot missen en waarom. De ongehoorzaamheid. Waardoor er vanzelf geen maatregelen worden genomen, geen fundament gelegd, niet op wordt gelet. Ja. Er is geen sprake van waakzaamheid. We hoeven niet te speculeren wie de dwazen zijn, de dwaze meisjes zijn... Dat wordt duidelijk aangegeven. Althans, waarin hun dwaasheid bestaat. Wie zij zijn, dat wordt verder niet uitgelegd. Het is niet zo dat ze het geroep midden in de nacht niet horen. Niemand slaapt door. In het Grieks, nagekeken de is van ze waren allemaal ingedommeld. De knikkenbollen. Deze allemaal, alle tien. En alle tien reageren ze op het geroep. En wij... Althans, ik associeer dit geroep direct aan Joom Teruah het vijfde van de zeven feesten van Yahweh. Het is de laatste trompetroep voor de bruid... waarmee ze haar aanstaande huwelijk aankondigt. En op die dag waarschuwt het trompetgeschal... de bruid dat haar bruidegom onderweg is. Niemand die de dag of het uur weet, behalve de vader. En met deze aanduiding... Niemand die de dag of het uur weet, met deze aanduiding, hoeven we niet aan te twijfelen waar Yeshua opduikt met het geroep midden in de nacht. Maar dan is daar plotsklaps die dramatische situatie. Nu pas, ja nu pas, op het laatste moment blijkt dat de helft niet is voorbereid. Ze hebben geen olie en ze kunnen niet mee. Ze hebben geen maatregelen genomen voor het geval dat het lang zou duren. Het heeft natuurlijk veel te lang geduurd, veel langer dan ze dachten. En omdat ze geen olie genoeg hebben, kunnen hun fakkels geen licht verspreiden in de nachtelijke duisternis. Ze blijven achter, maar later, als de deur gesloten is, kloppen en roepen ze om alsnog binnengelaten te worden. Hadden ze toen wel olie en licht? Daar wordt ons geen uitsluitsel over gegeven. En dat doet het dus ook niet toe. Het springende punt is dat ze niet gereed en toebereid waren op het moment dat ze dat moesten zijn. Nog even iets over de voorstanders van de opname, van de opnameleer. die verbinden dit deel van de gelijkenis met 1 Thessalonisch 4: dat in een ondeelbaar ogenblik zullen ontslapen, opstaan en die dan nog leven meegevoerd worden. Zij verbinden dat dan mee. De vijf wijze meisjes, die worden dus meegevoerd. Ja, in de lucht, met de bruidegom. En de vijf dwaas blijven achter. Dan wordt het lastig, want dan heeft meegenomen worden en achtergelaten worden, ja, precies de omgekeerde betekenis, zoals ik er net heb uitgelegd bij, nou, de een werd uitgelegd, Aangenomen en de andere werd achtergelaten. Maar goed, dat kan ik ook niet helpen, dat is nou helemaal zo. Eh, goed, met alle respect voor mensen die, die opname leren aanhangen, daar laat ik me verder niet over uit. En, maar goed, ik, ik vraag me wel af daarbij of je een gelijkenis kunt gebruiken om leerstellingen te destilleren of te onderbouwen. Daar laat ik het dan bij, behalve die tien maagden. Die staan dan voor de bruid. Daar heb je ook een probleem opgelost. Want de bruid wordt namelijk in deze gelijkenis niet genoemd. Dan laat ik verder rusten. Uh, Gaan we naar het woordje volharding. Dat, dat, dat is ook een woord dat Yeshua hier gebruikt. Ja, waakzaam, volharden, volhouden. Is ook een sleutelwoord in deze olijfbergreden. Uh, kennelijk zijn die vijf dwaze meisjes niet volhardend geweest. Niet denken op een gegeven moment. Dat hebben ze dus wel gedacht, nu is het genoeg, ik heb uh, alles klaar en uh, nou, we wachten het maar rustig af. Hè? Genoeg gedaan, kunnen wij we ook wel eens denken, genoeg gestreden. We zien wel nu wat er van komt. Ik houd Shabbat, ik ben gedoopt door onderdompeling, misschien wel meer dan één keer zelfs. Ik vier de feesten, ik eet geen onrein vlees, ik bid elke dag voor Israël, voor de vrede van Jeruzalem. Ik lees trouw mijn Bijbel, ik ga naar de diensten, ik kom mijn plichten zo goed mogelijk na. dat doen we toch Allemaal. En nog wat meer ook. Nou, en dat zegt van ons, niemand natuurlijk van ons, op dat kussen slaap ik lekker. Dat zal niemand van ons zeggen, maar ja. Het is toch eigenlijk wel een beetje zo? Kun je kunt het ook niet ontkennen. En al die dingen hoorden allemaal bij, die ik noemde. Als één keer dopen misschien wel genoeg. Maar heel dat lijstje geeft ons geen toegangskaartje tot de bruiloft. Aan zo'n zelfgeschreven bewijs van trouw en goed gedrag, daarop gaat de deur niet open. Niet op van heb ik niet dit en hebben we niet dat. Want als we dan toch bezig zijn, ja, dan moeten we eigenlijk ook al die rommel opschrijven uit ons leven die we nooit helemaal zijn kwijtgeraakt. En dan valt de pen vanzelf uit je handen. En het is ook niet de volharding zelf waardoor we behouden worden. Want anders zou het weer geen genade zijn. En toch komt het daar wel op aan, om vol te houden tot het uiterste, net als met die barende vrouw. Doorgaan als het niet meer kan, al die reserves aanspreken en opmaken. En dan merken dat het einde er toch nog spoediger is dan je had verwacht, omdat de tijd wordt ingekort. Maar zijn we dan toch niet te veel op onszelf aangewezen? Wordt het dan toch niet heel riskant en twijfelachtig of we het wel halen? En is die grote afval dan misschien... het massaal afhaken vanwege de zware druk op dat moment in die periode? Is er eigenlijk nog wel zekerheid van behoud? Is het zo... dat we het laatste stukje op eigen kracht moeten afleggen? En in het zicht van het koninkrijk nog kunnen vergaan? En bij de groep terechtkomen waar we niet bij willen horen? Want... Als zoveel afvallen, en dat zal gigantisch zijn, dat is eigenlijk al zo, wie zijn wij dan? Dat we het wel vol zouden houden. Bij het lezen van deze hele lange reden over de laatste dingen, de tekenen, de oordelen, de verdrukking, ja. kun je die vragen niet wegpoetsen. Ze komen gewoon boven. Pas op dat niemand je misleidt. Pas op, nog een keer. Let erop. Ik heb het je gezegd. Wees waakzaam. Wees bereid. En nog een keer, wees dan waakzaam. Het houdt niet op. Hoe zou je zelf reageren als iemand dat alsmaar tegen je herhaalde? Stop maar. Nou weet ik het onderhand wel. Maar, gemeente, het staat er zoals het er staat. En Yeshua spreekt zoals hij spreekt. Hij overdrijft niet en hij relativeert niet, maar hij is ook niet zakelijk. Hm? Integendeel, waarom waarschuwt een vader of een moeder een kind bij herhaling voor gevaren? Ja, dat waken of dat waakzaam zijn, dat is natuurlijk iets van ons hart en van onze hartsgesteldheid. Je hoeft er niet iets voor klaar te zetten of in te pakken. Maar je moet er geestelijk klaar voor zijn. Wij moeten Hem met heel ons hart blijven verwachten. Ik werd net Psalm 130 gelezen. Dat begint met uit de diepte. Maar het thema is ook daar blijven verwachten, volhardend. Uitzien zoals wachters naar het eerste ochtendgloren. En daarvoor is het zaak dat wij Zijn woorden en tekenen goed verstaan en ze herkennen in onze tijd. En in de dingen om ons heen. Dat betekent ook dat we niet op elk nieuwtje af moeten vliegen. Maar hier eens kijken. Of daar. Nu heb ik dit weer gehoord. En dat heeft een ander weer meegemaakt. Vandaag dit, morgen dat. Zie, zegt Yeshua. Ik heb het u van tevoren gezegd. Dat is eigenlijk een baken in die hoelige eindtijdperiode. En je kunt die zin op allerlei manieren... Lezen bedacht ik, met allerlei klemtoon, zie, he. kijk niet daar en daar weet ik, hij wijst naar zichzelf. Ik heb het u gezegd, ik heb het u gezegd, ik heb het gezegd, ik ben niet vaag geweest, open en eerlijk gezegd. He. Hoe je die zin ook leest, he. zie, ik heb het u van tevoren gezegd. En tenslotte zijn niet wij die het redden. Wij redden het alleen als wij het oog gericht houden op de grondlegger en de volleinder van ons geloof, Jezus Christus, Yeshua de Messias. Hem gehoorzamen en ons laten reinigen door zijn bloed. In zijn genade zal hij er ons doorheen trekken en kan er geen sprake zijn van een kantje boord. In alle onze gebreken heeft hij ruimschoots voorzien en dan zijn wij het juist niet zelf. En niet zelf, want dan komen we van alles tekort. Dan zitten we inderdaad met een onoverkomelijk tekort. Komt iemand van uw wijsheid tekort? Zegt Jacobus, hij geeft het antwoord, vraag God daarom. En hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal uw wijsheid geven. De vijf wijzen zijn de volhouders. De vasthouders. En dat hou vast, Het kan gewoon niets anders zijn dan Yeshua's woorden van hij zelf. Woorden die zijn wat ze zijn. Als de ark van Noach. En als we daaraan blijven vasthouden en gehoorzamen, dat is de volharding. Zullen we er doorheen komen en zijn koninkrijk binnengaan. Want het is ondenkbaar dat hij zich dan als de goede herder zal verbergen... Nee, hij zal het geblaad van zijn schapen horen en klaarstaan om ze veilig de stal, dat is zijn koninkrijk, binnen te leiden. Amen.